Zes uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. vluchtelingenchef Guterres vindt dat Europese landen... meer vluchtelingen uit Syrië moeten toelaten. Hij zegt in de Duitse krant Die Welt dat Europa de quota... voor mensen uit Syrië moet loslaten, omdat de buurlanden van Syrië... de vluchtelingenstroom niet meer aankunnen. Tot nu toe is Zweden van alle Europese landen het ruimhartigst. Dat land vangt 8000 Syriërs op en laat ook hun familieleden overkomen. Nederland heeft toegezegd 250 Syriërs op te nemen. Nederlandse media hebben een speciale site geopend voor klokkenluiders. Het is een soort doorgeefluik. Via de site kunnen ze documenten en beeld- en geluidsfragmenten doorspelen aan de media... zonder dat ze zelf bekend worden. De site heet... Publieks en is een initiatief van onder meer de NOS, het ANP en landelijke bladen. Een klokkenluider kan zelf kiezen aan wie hij zijn informatie wil geven. Journalisten kunnen in een afgeschermd deel van de site vragen achterlaten voor de tipgever.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 Serena Williams heeft voor de vijfde keer de titel gewonnen bij de US Open. Ze verloeg, versloeg in de finale in drie sets Victoria Azarenka uit Wit-Rusland. Het is de zeventiende Grand Slam titel van Serena Williams. Rolstoeltennister Annick van Koot won het US Open in haar categorie. Ze versloeg de Duitse favoriete Sabine Ellebrock. Dan nog het weer, wisselend bewolkt, met aan de kust mogelijk een enkele bui. Er kan ook wat nevel of mist staan. Overdag ook verspreid enkele buien en van tijd tot tijd zon. Het wordt 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Aanwezige verkeersinformatie. Door de uitgelopen werkzaamheden aan het spoor rijden er tussen Schiphol en Amsterdam Centraal nog steeds geen treinen. En de vertraging is daardoor meer dan een uur. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel het is maandag 9 september, goedemorgen. In Brussel gaat het vandaag over Roemenen en Bulgaren... die vanaf 1 januari hier ook mogen komen werken. Van Thijs AD hoort u hoeveel weerstand er in Brussel is... tegen het openen van deze grenzen. Minister Asscher van Sociale Zaken probeert het in ieder geval... zoveel mogelijk in te dammen. Volgens socioloog Engelsen is dat niet goed. Ik spreek hem straks. En hebben we ook contact met het Westland... want daar vinden ze dat Nederland de zaakjes niet op orde heeft... wat dit betreft. Politie in Den Haag hoort u zo over die bijeenkomst van orthodoxe moslims in de stad. Wessel de Jong in Washington kijkt vooruit op de politieke inspanningen... die president Obama gaat leveren om steun te krijgen voor ingrijpen in Syrië. D66 vindt dat rechters onvoldoende kennis hebben... om goed te kunnen oordelen in asielzaken. Daar spreek ik Tweede Kamerlid Gerard Schouw over. Marcella Mesker kijkt terug op de vrouwenfinale op het US Open. En Minor Remmers ligt voor de deur van de supermarkt. Je kunt maar niet vroeg genoeg zijn, want Albert Heijn verlaagt vandaag de prijzen. Kortom, een nieuwe prijzenoorlog. Harry Piekema trekt zijn bokshandschoen aan. En muziek hebben we ook vanochtend in het Radio 1 Journaal. Om te beginnen van Womack en Womak. Zeven minuut over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik ga u bijpraten over het nieuws van de laatste uren. Meer een deel van Amerikaanse congresleden heeft zich nog niet uitgesproken... voor of tegen militair ingrijpen in Syrië. uit het onderzoeken van Amerikaanse kranten. Obama kan nog wel congresleden ompraten, maar makkelijk wordt dat niet. Deze afgevaardigde bijvoorbeeld uit Californië... vraagt zich af in hoeverre Assad nou echt een gevaar vormt voor de Verenigde Staten. Ik heb niet gezegd dat Assad de wepens tegen ons wil gebruiken. Ik heb niet gezegd dat hij de wepens tegen onze allies wil gebruiken. Dat hij ze naar terroristenorganisaties loopt. So dus ik vraag me waar het national security issue is. En doe geen fouten over het. Als je een van die missiles eruit bent, zijn we are in de Syriëne war. Veel andere congresleden hebben vragen over een militair ingrijpen. Deze afgevaardigde uit Texas ziet steun aan de oppositie namelijk helemaal niet zitten. We supporten een rebel-faction, de rebel-cause... Uh, that has now been infiltrated and hijacked by al-Qaeda factions. Toch deed de chefstaf van Obama gisteravond nog zijn uiterste best om Amerika te overtuigen van de noodzaak van een interventie. En legde nogmaals uit wat het plan is. Targeted, consequential, limited attack against uh, Assad forces en uh, Assad capabilities so that he is deterred from carrying out these actions again. Here's what it is not. Het is niet boots on op de grond. Het is niet een extended air campaign. Het is niet Irak, Afghanistan of Libië. De regering Obama heeft nog veel te doen, hoort u straks Wessel de Jong over. Er is fraude gepleegd bij de burgemeestersverkiezingen in Moskou. Dat zegt de oppositiekandidaat Navalny vannacht. Hij gaat de uitslag van de verkiezingen aanvechten.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 De tweede ronde van de verkiezingen lijkt dus niet nodig... want Navalny kreeg ongeveer 27 van de stemmen. Later vandaag wordt de definitieve cijfers bekendgemaakt. Ander nieuws staan uit Rusland. Het IOC heeft opgeroepen dat de Olympische Spelen in Sochi... niet de plek is om te demonstreren tegen de anti-homo-wet van Poetin. Wet verbiedt het verspreiden van informatie... en het promoten van homoseksualiteit. President Poetin heeft de organisatie verzekerd... dat de sporters en het publiek er geen last van hebben... zegt de woordvoerder van het IOC. Wat we hebben is van de deputy prime minister en meer recentelijk eigenlijk van de president een absolute undertaking dat de wet niet zal affect spectators, athletes or atleten of attending die de games bijwonen. Poetin belooft dat de mensen die de wet overtreden tijdens de spelen niet bestraft zullen worden. Net als Nederland heeft nu ook België een televisieserie over het Koningshuis. Gisteren werd de eerste aflevering van Albert II uitgezonden. Die ging onder meer over de dood van Koning Boudewijn, de troonopvolging en de buitenechtelijke dochter van Albert. Soms is het heel moeilijk, Filip. Maar wij moeten boven de mensen staan, ook op het vlak van onze gevoelens. Ze is niet gedoopt. Omdat wij nu eenmaal een uitzonderlijke plicht te vervullen hebben. Ik zorg ervoor dat jullie er allemaal goed uitkomen. Albert II, de, de nieuwe zondagavond fictie vanaf zondag 8 september op 1. Erg enthousiast zijn de Belgen niet over de eerste uitzending. De krant De Standaard vindt de serie een groteske parade... van valse nozen, noten en neuzen met ongeloofwaardige dialogen. En ook Royalty Watcher van actualiteitenprogramma De Zevende Dag... vindt de portretten van de prinsen op het randje. Laurent is in werkelijkheid al haast een karikatuur, zegt hij. En dan moet je het er in de serie niet te dik opleggen. Eerste blik in de kranten. De Telegraaf opent met uh, Amerika en Syrië. Aftellen voor de aanval is de kop boven het artikel. Nog onduidelijk of Obama genoeg steun krijgt. Volgens de Telegraaf staat ook de reputatie van de Verenigde Staten op het spel. De Volkskrant uh, noemt het Obama versus het volk. De president bevecht het sentiment dat hem aan de macht bracht. Het is een uh, analyse over de Amerikaanse worsteling met het ingrijpen in Syrië. Algemeen Dagblad kiest voor de pensioenplannen. Botsing in CDA over de pensioenplannen. Senatoren weigeren direct nee te, te zeggen. CDA is volgens de krant hevig intern verdeeld... over het al niet steunen van de pensioenplannen van het kabinet. Christen-democraten in de Eerste Kamer staan onder druk... van de Tweede Kamerfractie van de eigen partij... om hoe dan ook tegen te stemmen. Maar de senatoren weigeren de deur bij voorbaat dicht te gooien. Ook De Telegraaf schrijft daar nog over, die uh, heeft het anders benaderd... loopgraven oorlog over de pensioenen. De werkgeversvoorman Wintjes stelt dat het sociaal akkoord... op losse schroeven komt te staan als de plannen... door de Eerste Kamer worden afgekeurd. Maar dat maakt op CDA en D66 in de Senaat helemaal geen indruk... Trouw tenslotte die opent met uh, de klokkenluiders. Krijgen een uitlaatklep. U hoort dat al even. Nederlandse media lanceren een site voor vertrouwelijke gegevens. Een soort nationale wikileaks. 15 mediaorganisaties uh, die beginnen die site. En het heet dan publics.nl. Ook nog voor op Trouw twee brugleuningen. Nu nog op schaal met daaraan bolletjes. Wit, geel, rood en blauw. Denkt u gelijk aan Mondriaan. Nou, dat klopt. Amersfoort wil op deze manier de kleine Piet, Piet Mondiaan dus, eren. Met dit monument leest u in trouw. Van zes tot half tien, het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. i'll carry it all i got you it yeah, went tomorrow's too much i'll carry it all i got you i got you i got Got everything, I've got you Johnson hoort u, I got you. En gelukkig hebben wij Marno Remmers. Marno, goedemorgen. Goedemorgen. En vanochtend bij je oorlogsverslaggever. Ja, we, zijn, we gaan de loopgraven in, hoor, deze ochtend. Dit zijn trouwens de geluiden van Richard Koot. Bezig met zijn vaste routine in de buurt super aan de Griftstraat in Utrecht. Voor u is het geen oorlog, hè? Uh, nee, voor mij is het geen oorlog, nee. nee. We gaan gewoon verder met wat we bezig zijn. En dan proberen we op zo goed mogelijk manier te blijven doen. Dus er komt een meneer binnen met een regenjas aan. Mijn vader, ja, dat klopt. Die, die, die dit ook al deed? Die, die dit ook al deed, ja, dat klopt. Die, was, die uh, zit ook al ruim uh, denk, 60 jaar ongeveer in het vak, uh, wat dat betreft. Dus uh, ja, ja die... die heeft de echte oorlog nog meegemaakt? Ja, die heeft de echte oorlog nog meegemaakt. Ja. Ja. Wat anders dan een prijsoorlog, ja. We staan achter, bij de voorraad. Achter mij snijmachines. Links van mij heel veel kratten. De frisdranken staan klaar. En nu snijdt Richard de komkommer. Voor de salade. Ja, dat is voor de salade. Dus voor de broccoli salade snijd dit. Dus dit de, de, de supermarkt doet dit niet, hè. Uh, nee, dit dit allemaal... staat Hardy Pieke maar niet te doen. Dit. Nee, dit staat hij absoluut niet te doen. Nee, dat is allemaal gewoon, dat komt binnen van, uh, bij een grote handel vandaan. En uh, dat staat hij niet zelf te doen. Uh, dat u, is, u, u mikt meer op de mensen uit de buurt, hè? Uh, ja, maar meer wat kleinere, uh, ja, kleinere doelgroep hebben wij gewoon. Waardoor je dus echt gewoon de buurtfunctie hebt. En dat, uh, dat is hetgeen waar wij voor gaan. Uh, dat klopt. Ja, we staan hier omdat uh, Albert Heijn de heeft aangekondigd om van een hele reeks producten de prijzen flink te verlagen. Dat doen ze omwille om van de concurrentie natuurlijk. Wat dat betreft is het natuurlijk Stratego bij de grote Gutter. We gaan straks nog even naar de Albert Heijn aan de Voorstraat in Utrecht. Maar het is niet voor het eerst dat dat gebeurt. 2003 was de vorige prijzenoorlog. Ik was een hele vaste klant en dan ben ik eigenlijk uh, niet meer geweest. De hele tijd. En nou wie weet, ik heb dat, dat boekje met de prijsverlagingen... En, uh, nou, ik ga thuis rustig kijken. Kip was er in het voordeel en van alles. Dus dat, uh, ja, dat neem ik dan. Valt het u mee of tegen? Ik weet het eindkoel eraf. Nou, dat valt lekker mee, hoor. Ja, en niet lang daarna gingen de prijzen gewoon weer omhoog. En bleek het eigenlijk maar van korte duur. Maar ja, toen waren er al wel heel veel slachtoffers gevallen. Slachtoffers, bijvoorbeeld winkels zoals u, denk ik, hè? die hebben wel last van die prijzenoorlog misschien. Er zijn erbij die wel last hebben van die prijzenoorlog, maar er zijn er ook bij die gewoon ermee op zijn gehouden, omdat er geen opvolging was. Dus ja, dan houden het natuurlijk op een gegeven moment ook op. Ja, nou, die opvolging was er hier klaar, wel. Hier op de, op de muur hangt nog een briefje. Engelberts, iedere week 6 maal halve liter. En een volkoren en een Limburgs, wat is het nou? Broodje, twee mais. Elke vrijdag hier hangen de vaste bestellingen. Straks gaat de winkel open. En gaat de buurtsuper gewoon aan de gang? Wel of geen oorlog? Marno Remmers hoort u vanochtend over de supermarktoorlog. Staat op het punt van uitbreken. Gaan we naar Brussel, want daar is de topoverleg over arbeidsmigratie vandaag. Roemenen en Bulgaren zijn vanaf 1 januari welkom op de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken... vindt dat Oost-Europeanen met illegale contracten en lage lonen... Nederlandse werknemers gaan wegdrukken op de arbeidsmarkt. Hij voert vandaag overleg met werkgevers, werknemers en gemeenten. Als je strijdt ook in Brussel voor nieuwe, strengere regels. Correspondent Tijns ging daar op zoek naar steun voor de minister. Ik was eigenlijk een beetje verbaasd dat hij het kolde oranje noemde. Naar onze beleving is het uh, ondertussen al vijf jaar... dat we in een situatie van kolde rood uh, uh, leven. Werner Bulle van de Europese Federatie voor Bouw- en Houtwerkers... hier op het hoofdkantoor in Brussel... Jullie vertegenwoordigen eigenlijk uh, allerlei Europese vakbonden... vooral in de bouwsector, toch? Ja. Wat is de kans dat als je bijval krijgt... Ik wens hem in elk geval heel veel succes. Uh, op Europees niveau heb je heel veel uh, ayatollahs van de interne markt. Bij de Europese Commissie neem ik aan. Dat zijn ayatollahs... En die verdedigen dat heilig goed van de interne markt, vrij verkeer. En die kan je vinden bij, uh, bij bepaalde directoraten-generaal... die uh, uitermate invloedrijk zijn en eigenlijk uh, heel het sociale beleid... Met, uh, overschaduwen met hun uh, doctrinaire principes. Dat zijn feiten. Wat is uw gevoel? Hoe is er door Europese vakbonden gereageerd op uh, Aschers oproep? De meeste vakbonden delen op zijn minst wel het, uh, het buikgevoel en dat is uh, het onvrede van uh, heel veel werknemers die toch wel een, een verdringingseffect zien en, en voelen en die natuurlijk ook geconfronteerd worden met uh, alsmaar uh, stijgende fenomenen zoals uh, zwart werk uh, niet betalen van, uh, van premies. Uh, schijnconstructies, brievenbussenbedrijven, uh, schijnzelfstandigen enzovoort. In Brussel reageert men ja, dat is allemaal al lang geregeld. En als het in jouw eigen land, in Nederland bijvoorbeeld, fout gaat, ja, dan moet je die problemen zelf maar oplossen. De heer Ascher stelt terecht dat het een uh, Europees probleem is. Uiteindelijk uh, heel de vrije markt, de liberalisering, de deregularisering. Europa is er voor een groot stuk verantwoordelijk voor. Dus Europa moet vanzelfsprekend ook haar verantwoordelijkheid nemen. Verderop in Brussel, bij de Europese Federatie van Werkgevers in de bouw, merken ze eveneens hoe de kritiek op hoe het er in Europa aan toe gaat, steeds luider wordt. We have noticed that the criticism becomes hotter and hotter. Maar Ulrich Petzold van de Europese werkgevers... vindt dat je bij problemen in je eigen land... niet meteen naar Brussel als de boosdoener moet wijzen. The in are by the and our ministers. Wat in Brussel wordt besloten, is gewoon het resultaat... van overleg van ministers uit alle landen... en van Europarlementariërs die hun landen vertegenwoordigen. Hier wordt dus gewoon het beleid gemaakt, gezamenlijk. Maar Brussel heeft niet de opdracht om ook arbeidsinspecties te doen... Dat is aan de landen zelf om fraude op te sporen en aan te pakken. All checking, all enforcing, has to be done by national forces because there is no European force for that. Intussen heeft de Nederlandse minister Ascher beloofd in Nederland dat hij de komende maanden keihard gaat vechten hier in Brussel. Welke kans maakt hij? If they don't convince the Commission to do something, then things will stay as they are. Jullie minister Ascher zal de Europese Commissie moeten overtuigen. En dat wordt lastig. Werner Bule van de Europese Federatie voor Bouw- en Houtwerkers. Als we dat niet veranderen. dan gaan we uiteindelijk naar een, naar een arbeidsmarkt. die gestoeld is op het, op het Amerikaanse model. waar uh, iedereen uh, vecht eigenlijk, uh, voor de beste baantjes. Is dat uiteindelijk waar Europa misschien toch uh, naartoe gaat? Naar nou, dat. Amerikaans model. Zonder enige twijfels uh, zijn er heel veel topambtenaren... die kijken naar uh, het arbeidsmarktmodel zoals in de Verenigde Staten bestaat. Uh, dat zijn dan uh, zonder enige twijfel de ayatollahs van de interne markt. Zo denken ze erover in Brussel. Ook in Nederland wordt daar vandaag over gepraat... over die arbeidsmigratie van Roemenen en Bulgaren vanaf 1 januari. We hebben onder andere contact met het Westland. Daarover hoort u dus meer in deze uitzending. Bijna vijf voor half zeven is het, nog twee weken tot de Duitse verkiezingen. In de laatste peilingen lopen de sociaaldemocraten een beetje in... op het CDU van bondskanselier Merkel. Maar het verschil is nog wel heel groot. SPD is daarom intensief op jacht naar kiezers. Ze denken dat er nog veel te halen zijn in de groepen... die vroeger ook al op de SPD stemden, maar de laatste jaren niet meer. Tag. Ik wilde niet lang stören, maar ik ben de SPD-bondestagskandidaat in Berbel Ja, ze hadden zich aangekundigd, dat heb ik al gelezen. Ah, super. Entschuldigung, oh, <laughs> uh, hier ja. stelt zich voor als kandidaat voor de Bondstag namens deze wijk in Duisburg. Door veel sociale woningbouw lopen we het mee langs een rij eenvoudige portiekflats. Eigenlijk traditioneel dus een buurt waar mensen SPD zouden stemmen, maar ze moeten hard aan trekken, zegt ze. Ja. Hebben ze nog een vraag aan mij, als ik nog maar hier ben? Uh, ik interesseren, wat hebben ze bezig van de familiepolitiek? Ja, bij ons in Duisburg. We ja. hebben er verschillende voor. We dat De bewoonster waar ze aanbelt, wil weten wat de SPD voor gezinnen wil doen. Dat is natuurlijk mooi, want daar heeft de kandidaat uitgebreid antwoord op. Belastingvoordelen voor mensen met kinderen. Betere opvang, zodat vrouwen kunnen werken. Maar het kost wel tijd om het bij zoveel mensen steeds uit te leggen. Folders uitdelen zou sneller gaan. Waarom doet u dat zo intensief? Wichtig is dat deshalb om aan de wahltermin nog te herinneren. en ook die mensen daar holen waar ze zijn, nog maar te vragen. Welke themen zijn ihnen wichtig? Maar ja, we moeten de mensen er ook aan herinneren dat er verkiezingen zijn. De opkomst is heel belangrijk voor ons. En we halen ze op waar ze zijn. Dus we vragen wat ze bezighoudt. Dat is dan ook weer goed voor onze campagne om dat te weten. Ja, en belangstelling tonen, dat werkt. En wat vindt u als bewoonster ervan, zo'n kandidaat aan de deur? Ja, vind ik goed. Also, ik moet zeggen, vind ik zei aangeneem. lernt men die politici maar kennen. Weet wie man wählen kann oder nicht. kan of niet, kan zich direct een persoonlijk ja, idee zegt ze, dat zei, dat zei, het is Een jonge vrouw, achter haar zie je het speelgoed van de kinderen liggen. Ze zegt: Ik heb weinig tijd om me in de politiek te verdiepen, maar ik vind het heel goed dat je ze nu persoonlijk iets kan vragen. Is er in nog een, een stem te winnen voor die SPD, of waar die zo die zeker ik rijd daar eerst maar niet drüber wie ik Ik las me daar eerst nog van de partijen. Maar of ze echt SPD gaat stemmen, wil ze niet zeggen. Ze laat zich graag overtuigen. Nou ja, En u hoeft het ook niet te weten. U heeft nog twee weken de tijd. Vijftien jaar geleden werd Gerhard Schreuder bondskanselier. Toen had de SPD 20 miljoen kiezers. Bij de vorige verkiezingen waren het er nog maar 10 miljoen, dus de helft. Waar zijn die mensen gebleven? En vooral, hoe kan de SPD ze weer terugkrijgen? Dan ja, gibt's natuurlijk bij de SPD ook zoiets als een geloofwaardigheidsprobleem. Dat men ons niet vertrouwt dat we dat wat we nu zeggen ook omzetten willen. De SPD heeft een probleem, zegt de kandidaat. Mensen geloven niet dat wij ons aan de beloftes houden als we weer gaan regeren. In het verleden zijn veel van die kiezers teleurgesteld. Er waren harde bezuinigingen in de sociale zekerheid onder Schreuder. Daarna hebben we meegeregeerd in het eerste kabinet van Merkel. Toen zijn we heel veel mensen kwijtgeraakt. Raakte. Die moeten we nu terugwinnen. Een paar huizen verderop is inderdaad zo'n kiezer die bij de vorige verkiezingen is afgehaakt. Vertelt hij ja, eerder? Toch zeer gestunken, ook bij de Wahl. Damals heb ik ook bewust die Linke gewählt, weil ik gezegd heb: egal was, also zo. So. Uh, Niet. In de tussentijd zijn die thema's. Ik baalde er echt van. Ik heb toen op de linker gestemd. Dus dat is ver links van de SPD. Maar ik heb het idee dat de SPD nu weer dichter bij de gewone man staat. Dus ik denk dat ik ze nu alweer weer een kans geef. die in de neer van mijn komen, of zo. En zo haalt Berbelbaas dag in dag uit teleurgestelde kiezers terug. Of het er genoeg zijn, dat weten we op 22 september. Vragen hoorde u van correspondent Wouter Meijer. Meer nieuws en achtergronden vindt u op onze speciale website. Duitslandkiest.nl. Het NLS Radio 1 -journaal. Sport. Serena Williams heeft het US Open gewonnen. In drie sets versloeg ze Victoria Azarenka met 7-5, 6-7 en 6-1. Het is voor Serena Williams haar zeventiende Grand Slam titel. En ze was zeer blij na afloop. En dat gaan we nu horen. Ik geef alle glorie en alle bedankt aan Jehovah God... ...voor dat ik dit heb gegeven. En Victoria, je hebt ongelooflijk gespeeld. Wat een geweldige match en wat een geweldige persoon. Wat een onheer om tegen je te spelen. Dus bedankt heel erg. En bedankt aan iedereen in die box over daar. Ik hou je allemaal. Dank je, dank je, dank je. Ook alle lof voor haar tegenstander, Dus Victoria Azarenka. Op haar beurt vindt zij Serena Williams een ware kampioen. Well, er is één woord. Ze is een kampioen. It's incredible what, she, what she's achieving, you know. And uh, she's playing definitely her best tennis right now. It's really, it really shows how, how focused and how composed and how much she can raise the level. And that's, that's, just, that's just really exciting for me. Ja, yeah. Azarenka vindt het fantastisch wat Serena allemaal heeft bereikt. Worstelen blijft voorlopig olympisch, gisteren besloten tijdens het congres van het Internationaal Olympisch Comité in Buenos Aires. De vechtsport kreeg tijdens de stemming de voorkeur boven squash en honkbal en softbal. Dat worstelen op de Olympische kalender blijft, dat vindt de worstelaar Jessica Blazka goed nieuws. Ja, ik was wel echt heel blij dat ze uh, deze beslissing uh, genomen hebben. Nou, ik heb hier niet zo'n goede internetverbinding. Dus uh, heeft mijn vriend me. Ik was met hem in balen. En toen heeft hij gewoon op luidspreker gezet. En dan kon ik de uitslag horen, zeg maar. Franse wielrenner Alexandre Guignès heeft gisteren de vijftiende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. Barre omstandigheden zorgen ze opnieuw voor veel uitvallers. Bij Vacan Soleil DCM rijden ze nog maar de komende dagen met vier man. Renners Wout Poels en Lieuwe Westra zitten alweer thuis. En zo komt er een, een einde aan de mooie samenwerking tussen hen en de ploegleider Michel Cornelissen. Jij ja, hebt toch wel samen een hele mooie band. Uh, we zijn samen overgestapt naar de profs uh, met z'n drieën. Ja, en er uh, ja, gaan toch nog twee hele mooie grote ploegen naar staan en naar Krikstep. Dus uh, ja, toch een beetje trots dat ze het zover gebracht hebben. Bij dat er vanmorgen over en had ik het al wel eigenlijk toch ja, even moeilijk mee. Turnster Wioma Marcella heeft bij een Grand Prix in, het Hongaar, in Hongarije... tijdens uh, haar optreden in de sprongfinale... een blessure aan haar Achillespees opgelopen. Daarmee komt haar deelname aan de wereldkampioenschappen... voor een kleine maand in Antwerpen in gevaar. Marcella's been is uit voorzorg in het gips gezet. Een werkelijke diagnose wordt gesteld... bij bijna onderzoek in een ziekenhuis in Nederland. De cricketploeg van Quick Den Haag heeft op eigen veld de landstitel veroverd. De thuisploeg won in de derde en beslissende wedstrijd tegen VRA. Nadat de Amsterdamse ploeg een dag eerder de stand in de play-offs nog gelijk had getrokken. En menner, menner Theo Timmerman is zondag voor het eerst in zijn carrière... Nederlandse kampioen vierspannen geworden. Hij bleef veelvuldig titelhouder ijsband Chardon en koos de ronde voor. Timmerman sloeg op het laatste onderdeel de vaardigheidsproef zijn slag. Dit is Radio 1.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 Nederlandse media hebben een speciale site geopend voor klokkenluiders. Via de site kunnen ze documenten en beeld- en geluidsfragmenten doorspelen aan de media zonder dat ze zelf bekend worden. Journalisten kunnen in een afgeschermd deel vragen achterlaten voor de tipgevers.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 Die kreeg 51 van de stemmen. En daardoor is een tweede ronde van de verkiezingen niet nodig. Het weer dan nog. Het is wisselend bewolkt. En er kan wat nevel of mist ontstaan. Later verspreidt enkele buien. En van tijd tot tijd zon. Het wordt 17 graden. Verkeersinformatie van de ANWB. Jolanda van der Velde, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Een lange file al op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort na een aanrijding. Tussen Kootwijk en Voorthuizen staat 6 kilometer. De linkerijswalk is dicht. Verder zijn het korte dagelijkse files bij Amsterdam en Rotterdam. Wat verder opvalt is de omleiding voor verkeer via Antwerpen... Via Eindhoven over Ant uh, naar Antwerpen. Op de Belgische E34 is een aanrijding geweest. Daar is het behoorlijk vast komen te staan. Slimmer is om te rijden via Tilburg en Breda. Dat is dan via de A58, A16 en de Belgische E19. Treinverkeer uh, ligt even stil tussen Schiphol en Amsterdam centraal. Heeft te maken met werkzaamheden die langer duren dan gepland. Vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Wat zijn de excuses van Nederland over de executies in Indonesië waard? Dat hoort u zo. Net als het laatste nieuws over de moord op Helman, Herman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 Over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio in Journaal. Maakt u zich maar klaar voor de prijzenoorlog. Supermarktdeuren gaan zo dadelijk open. Maino-remmers is er al. Nu eerst de zaak rond de moord op de Curaçaose politicus Helmin Wiels. Die is namelijk nog lang niet opgelost. Na Wiels zijn er nog twee doden gevallen. En nu is de positie van minister Navarro van Justitie in het geding. Navarro heeft zijn portefeuille ter beschikking gesteld. En daar wordt vandaag over gepraat. Contact nu met correspondent Dick Draaier... Dick, eh, eerst maar even de gebeurtenissen nog eens op een rijtje zetten. Navarro is bereid terug te treden vanwege de dood van een verdachte... in de moordzaak rond Helmin Wiels. Hoe zit dat? Ja, Afgelopen weekend werd Luigi F., ook wel preto genoemd, dood aangetroffen in zijn cel... En uh, ja, Pretto is de man die verdacht werd van de moord op de mogelijke bestuurder... van de vluchtauto die gebruikt is tijdens de moord op de Biels. En hij zou zichzelf hebben opgehangen met behulp van zijn kleding... precies drie dagen nadat hij was overgeplaatst... vanuit de zwaar bewaakte Nederlandse Marassassé-brigade... naar de politiecellen van Barber. En dat is een plekje in het westen van Curaçao Navarro. Die is de verantwoordelijke bewindsman. En hij, ja, die heeft zijn functie ter beschikking gesteld. In de loop van deze ochtend is er een spoeddebat aangevraagd door zijn eigen partij die hem volledig blijft steunen. Tja, maar hij heeft toch gezegd... Uh, ik stap op, dan wil hij toch weg. Nee, hij houdt de eer niet aan zichzelf... maar laat het parlement daarover besluiten. Het plus zit ook deze minister erg goed. En, maar ja, voor zijn eigen geloofwaardigheid... is deze portefeuille kwestie wel erg goed. Uh, we hebben de laatste jaren gezien... dat ministers zelfs hele kabinetten weigeren... op te stappen naar bewezen wanbeleid op Curaçao. Dus ja, de, de stap is, uh, is uh, niet ongewoon. Mocht Navarro het zo direct niet redden in het debat... wat ik overigens niet verwacht... Uh, dan zal hij vermoedelijk opstappen... voordat er een motie van wantrouwen ligt. Anders brengt hij zijn partij... En ook de coalitie in gevaar. En ja, bij dat scenario hebben de huidige regeringspartijen iets te veel te verliezen. Ja, dat is de politieke kant van het verhaal. Nu over die verdachte die zelfmoord heeft gepleegd. Wat is daar inmiddels duidelijk over? Staat helemaal vast dat hij zelf een eind aan zijn leven heeft gemaakt? Het Openbaar Ministerie zegt dat alles daarop wijst. En uiteraard wordt dat nu onderzocht. Daarbij is de hulp ingeroepen van het Nederlands Forensisch Instituut. Uh, maar goed, dat rapport dat komt pas dus over twee weken is de verwachting. Opmerkelijk, gisteren was de uitspraak van premier Ivar Asjes. Uh, die heeft in een partij toespraak gezegd dat hij de zelfmoord heel verdacht vindt. Hij speculeert daarmee dus op opzet en dus op moord. Een zeer gewaagde uitspraak van de premier. En die moet je dan ook zien in het licht van het enorme wantrouwen van hemzelf, Asjes en zijn partij in het openbaar ministerie. En om die reden is er vanochtend een demonstratie aangekondigd van zijn partij tegen dat OM en tegen zijn ja. eigen minister. Asjes wil dat Navarro's gewoon zit maakt bij het OM. Ja. En hoe staat het dan met het onderzoek? Zaterdag zei de hoofdofficier van Justitie dat er in het onderzoek bij de moord op Wins andere strafbare feiten zijn gevonden. Of daarmee dan een weerpunt van corruptie wordt bedoeld, dat durf ik eigenlijk nog niet te zeggen. Maar dat er veel mensen zenuwachtig zijn op Curaçao, dat is wel duidelijk. Twee van de drie betrokken verdachten bij de moord op Wins zijn nu dood. Dus ja, daar is wel wat voor te zeggen. Ja, Dick Draaier, dankjewel. Uh, Dik Draaier over de commotie op Curaçao rond de dood van de politicus Helmin Wiels. Nog lang niet opgelost. Op 12 september biedt Nederland Indonesië zijn excuses aan... voor de standrechtelijke executies in de jaren 45-49. Het gebaar wordt geprezen, maar het zet de Indonesiërs ook aan het denken. Want wat zijn die excuses eigenlijk waard... als Nederland weigert, 17 augustus 1945... te erkennen als de geboortedag van de Republiek Indonesië? Proclamatie. Kami. Indonesia. Zo begon op 17 augustus 1945 de proclamatie, de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië. En in 1949 volgde dit: dat de Nederlands-Indonesische Unie tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië is tot stand gekomen. De soevereiniteitsoverdracht. Geen Vrije Republiek Indonesië, maar een unie van Nederland en Indonesië... met koningin Juliana aan het hoofd. Kaan, Natuurlijk gooide Indonesië dat verdrag in de prullenbak. 17 augustus is voor Indonesiërs veel meer dan alleen maar een datum. Het is synoniem met vrijheid en verbonden aan de republiek. Elk jaar vieren ze die dag hun bevrijding. In Jakarta is er een museum aan gewijd. Zelfs op een door de weekse dag zijn daar altijd mensen te vinden... Een groepje studenten bekijkt de typemachine waarop de proclamatie werd geschreven. En hoe jong ze ook zijn, ze hebben een sterke mening over Nederland. Ik vind het triest. Alle landen van de wereld erkennen onze vrijheid, behalve Nederland. Elders in Jakarta... Bij de heldenbegaafplaats klinkt eenzelfde geluid. Zoals wij bijvoorbeeld Maleisië herkennen, zoals wij Engeland herkennen en Engeland ons herkennen. Maar Nederland. Onze vraag is waarom is Nederland niet? generaal major Sukotjo is vicevoorzitter van de Veteranenvereniging van Indonesië. 86 is hij. Ik bedoel, Nederland heeft nooit erkend Na 68 jaar. De programmatie van 17 augustus 1945. Dat woord politieke actie moet veranderd worden. Moet veranderen. Het, het was toen niet meer een politieke generatie. Maar een soeverein land tegen een soeverein land. Maar daar is Nederland er dus nog steeds niet mee eens. Sukotjo vindt het raar. Maar hij is al blij dat er donderdag in ieder geval excuses worden aangeboden. Dat is belangrijk. Dat is op zijn mens. Verzachting van de wraakgevoel. Zo mild als de militair Sukotjo, zo bitter is de historicus Anhar Gongong. Hij hamert op erkenning. Als ze straks weer doen alsof Indonesië tussen 45 en 49 nog steeds een kolonie was... dan hoeft het echt niet. Ik heb de regering gevraagd die excuses in dat geval niet te aanvaarden. Als ze dat wel doet, zal ik heel boos zijn... Want dan heeft de regering geen enkel zelfrespect. De excuses van donderdag zullen dus op een goudschaaltje worden gewogen. En de kans is heel groot dat ze te licht bevonden worden. Een bijdrage van onze correspondent Michel Maas. Geen honkbal, geen softbal. Worstelen wordt een Olympische sport. Zo dadelijk. Contact met de grootste worstelclub in Nederland. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Maar hier staat Myno Rimmers, want die heeft het vandaag over prijzen in de supermarkt. Ik heb net van vader Koot een kop koffie gekregen. Daar wordt een mens nou echt wakker van, zeg. Ondertussen is Richard druk bezig nee, met het maken van de fruitsalade. Ja, ik kan... Ja. <laughs> is de, de fruitsalade de kiwi aan het snijden, want hier is alles echt vers. De geur van afgebakken brood ruik ik hier achter... In de supermarkt, buurt super, 16 meter lang ongeveer. Ze hebben het nooit opgemeten, zeggen vader en zoon net. Dat doen ze expres, brood afbakken in de supermarkt schijnt. In de supermarkt doen ze dat expres, dat klopt, ja. Dat is namelijk voor, uh, uh, voor de geurverspreiding... zodat iedereen lekker brood gaat kopen op een rij. Het is helemaal niet omdat het dan extra vers is... want dat schijnt helemaal niks uit te maken. Nee, zo strategisch werkt dat allemaal, hè? Uh, ja, dat klopt, ja. Op uh, die manier werken ze wel, ja. <laughs> Gewoon overal over nagedacht... Vader Koot zit op een kratje. Werkt nog elke dag mee in de zaak. Sinds 1951 doet hij het al. Prijzenoorlog bij Albert Heijn. U haalde uw schouders erover op, zag ik net. Uh, enigszins wel, ja. ja. Het is al uh, zoveel jaren overal mee bezig. En uh, dit een centjaaf en dat een centjaaf. En daar een dubbeltje bij en weer een dubbeltje bij. We overleven dit hoor. Hebt u ook sinds 1951 die stofjas al aan? Uh, ja, uh, in het begin grijsachtig en nu deze kleur. Beige. Beige. Hoe oud bent u als ik vragen mag? 78. Echt elke dag schuin boven de zaak komt u Richard uw zoon helpen? Uh, elke dag. Uh, Jullie uh, hebben wel alles, hè? Uh, het, meeste, het meeste is voorraad, hè? We staan nu tussen de frisdranken, de potten met uh, jam... Ik zie groenten in blik, ik zie pasta, maar de fruitsalade is vers. Ja, zo'n supermarkt die dat nu aankondigt, hoe kijken jullie daar tegenaan? Uh, wij, uh, ja, wij kunnen daar toch niet in meegaan met, met de prijzenoorlog... omdat wij gewoon onze ja, winstpercentage nodig hebben om te kunnen blijven bestaan. Dus. U zegt eigenlijk, hier betaal je natuurlijk net iets meer uh, dan komt, in de supermarkt. Daar komt het wel op neer natuurlijk. Maar je uh, zit wel in de buurt, je hoeft niet ver te lopen. Nee, dat klopt. En wij proberen een beetje het persoonlijk contact erin te brengen... waardoor het wat leuker wordt voor de mensen om een nieuwe boodschap boodschappen te gaan doen. Maar hoe kan zo'n supermarkt dat doen? dat uh, Ik noem maar een voorbeeld, iets waar je eerst 1,10 euro voor betaalde... dat nu voor iets meer dan 80 cent weggaat. Uh, dat kunnen ze doen omdat ze op de bulk zitten. Uh, en dan pakken ze dus op een ander product gewoon weer wat meer waardoor je dus eigenlijk gewoon dezelfde bruto overhoudt. Wij trappen er gewoon met z'n allen in? Vaak wel. <laughs> ja. En wat is jullie aanbieding deze week? Uh, wij doen niet aan aanbiedingen. Dat klinkt misschien heel raar. Ik heb het gedaan en er uh, werd er allemaal tegen mij, aan mij gevraagd... of het niet oud was of over de datum. Dus ik ben er eigenlijk mee opgehouden. Ja. <laughs> Ondertussen wordt de fruitsalade gemaakt. Dat is in trek. Uh, dat is een trek, absoluut. Dat ja. komen ze hier halen? Uh, dat soort dingen komen ze hier halen, ja. En uh, wij bieden natuurlijk gewoon de kleine hoeveelheden aan. En niet uh, de, de, de volverpakte dingen en dat soort dingen allemaal. Ja, waarvan we allemaal weer heel veel weggooien ook, hè? Ja, uiteindelijk wel, Zo ja. is het. Straks gaan we nog eventjes naar die uh, grote supermarkt. Hier zit die vlakbij, Notenbene de Albert Heijn. Maar desondanks, jullie blijven dit gewoon doen. Wij blijven dit gewoon doen, ja. Gewoon omdat ik het zelf gewoon hartstikke leuk vind om te doen. En uh, het is nog steeds winstgevend, dus... Ja... Nou, dat u het leuk vindt om te doen, dat is heel goed te zien, Marcel, echt waar. Ja. En ondertussen hebben wij de volgende bak koffie alweer klaarstaan. Ja, goedje. Nou, wordt enthousiast hè. vanochtend. Myno is bij de supermarkt. Hij begint bij een kleintje en verhuist zo naar een grote. De verkeersinformatie bij de AWB Jolanda van der Velde. Jolanda, ze staan al vroeg vast. Ze staan al vroeg vast en vooral op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Heeft te maken met een aanrijding tussen Kootwijk en Voorthuizen 9 kilometer. Tussen Stroe en Voorthuizen is de linkerrijstrook dicht. Ook een aanrijding op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Knopen ter plein en Spaanse polder 7 kilometer. En daar zijn twee rijstroken dicht. Tja, wat verwacht je er dan van voor vandaag? Ja, tussen 8 en half negen. Ik denk dat we uitkomen op ongeveer 125 kilometer. Maar ja, vallen er wat meer buien, dan uh, kan dat wel eens meer worden. Ja, dat kan nog wel eens een um, drukke ochtendspit worden. Nou, we horen van Jilanden van der Velde. Dankjewel. Do you, hear me to you? The water, the deep blue Ocean under the open sky, oh my.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 Samrazen Colby Kaya met lucky. Zelden liep de PR-machine in het Witte Huis zo op volle toeren als deze weken. President Obama, zijn ministers en zijn staf zetten werkelijk alles op alles om congresleden te overtuigen van de noodzaak tot militaire interventie in Syrië. Maar ook invloedrijke congresleden die al in Obama's kamp zijn, worden ingezet om het woord te verspreiden. We hebben having that DVD multiplied, and we're gaan get it out to every member of the Senate.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 That this is not dit zijn echte mensen, en wat hen is aangedaan is ver voorbij ieders norm. Maar veel congresleden zijn verder van overtuigd. De op Justin Amash zijn manier, uh, we go to war. Deze video geeft niet de doorslag waarom we ten oorlog moeten gaan. Het democratische congreslid Cumming uit Maryland is ervan overtuigd dat Assad gaat terugslaan als hij aangevallen wordt. Iemand die bereid is kinderen te vergassen, bluft niet. De chefstaf van het Witte Huis zegt dat het Congres deze week maar één simpele vraag hoeft te beantwoorden. Should there be consequences for his having used gases, chemical weapons to kill more than a thousand of his own people, including more than 400 children? En die vraag stelde Dennis McDonough, chefstaf van het Witte Huis, dat zei hij gisteren in een talkshow. Straks na 8 uur kijk ik met Wessel de Jong wat Obama allemaal gaat ondernemen de komende week. Dan terug naar gisteravond naar Buenos Aires, waar het Olympisch Comité besloot of squash, honkbal of worstelen werd toegevoegd aan het Olympisch programma. Valid 95, 48. With 49 votes, wrestling has been elected. For the en het werd dus worstelen wordt niet toegevoegd, het blijft op het Olympisch programma, het verdwijnt dus niet. Ik ga erover praten met Terry Slinkers van De Halter in Utrecht. En dat is de grootste worstelclub in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Is We hebben het... ook hartstikke blij mee. Is, ja, is het terecht dat worstelen blijft? Ja, wij zijn natuurlijk van mening van wel... kijk, de andere sporten zullen die mening niet uh, delen, denk ik. Maar ja, gezien onze geschiedenis uh, met de Spelen... denk ik dat wij uh, gewoon eigenlijk gewoon bij de Spelen horen. Ja, dat heeft u voor op die andere sporten, De geschiedenis. Want hoe lang is het al onderdeel van het Olympisch programma? Uh, wij zijn eigenlijk vanaf het hele begin van, uh, van de Spelen zijn we onderdeel. We zijn eigenlijk een van de pijlers van het bestaansrecht. Kijk, de Spelen zijn ooit begonnen. En die zijn begonnen met een sporten. En daar waren wij er één van. En dat betekent dat wij eigenlijk een, uh, een stukje een geschiedenis zijn van de Spelen. Ja, ik lees een jaartal van 776 voor Christus. Ja, toen was het er is, al bij. Dat is, dat is heel lang geleden. Ja, Sterker nog, toen stond het zo'n beetje centraal. Was het, was het zo belangrijk destijds? Ja, nou ja, goed, kijk... Uh, het, het vechten onderling van mensen, dat was destijds was het natuurlijk gezien uh, de arenas en dergelijke, was dat gewoon een, uh, een heel belangrijk stukje cultuur. En dat is uitge uitgegroeid tot, tot de moderne, met moderne worstelsport. Ja, maar het vechten, um, ja, het is, het is, het is dus wel een bijzondere manier van vechten natuurlijk. Hè? Er is geen slag of steekwapens en je mag elkaar sowieso niet slaan. Nee, het is gewoon uh, puur gecontroleerd fysiek uh, tegen elkaar knokken. Ja. En uh, ja, gebaseerd op techniek. Uh, kennis, kunde, snelheid. Ja, uh, nou, er zit eigenlijk alles in. Maar dat was tegelijk de handicap van de sport, want men vond het niet meer zo aantrekkelijk. Nee, kijk, uh, wat door de jaren heen gegroeid is, is dat uh, de wedstrijden beslist werden op één punt. En dat betekent dat de worstelas uh, daar ook op ging worstelen. Ze gingen hangen, trekken. En uh, echt actie werd er niet ondernomen. En dat is dan ook de reden dat wij in de laatste zes maanden uh, met de lobby bezig zijn geweest. De regels zijn veranderd. En de, de worstelaars zijn nu gewoon verplicht om uh, opvallend te krokken. Want doen ze dat niet, dan krijgen ze na 50 seconden een, uh, een waarschuwing de faciliteit. Dus je kunt niet dan, meer een minuut lang op je op handen en knieën zitten? Nee, dat gaat niet meer gebeuren. Je <laughs> moet dus nu gewoon uh, vanaf het begin van aan uh, krokken voor je leven. Want als je dat niet doet, ja, dan krijg je een strafpunt. Ja. En als je een strafpunt hebt, ja, dan verliezen je waarschijnlijk de wedstrijd. Ah ja, precies. En het is natuurlijk voor de populariteit van de sport belangrijk dat het op het Olympische Spelen blijft. Hoeveel mensen doen er aan in Nederland? Oh, nou, dat zijn er in Nederland niet zo heel erg veel. Ik, ik denk allemaal alles bij elkaar zo'n 300. Uh, dus ja, heel erg groot zijn wij in Nederland niet. Maar dat wil niet zeggen dat de resultaten die we neerzetten... Uh, minder zijn dan, uh, dan in de landen waar er wel veel gelost wordt. Uh -huh. Zit er een kandidaat bij voor uh, Tokio 2020? Nou ja, goed, dat, dat durf ik nu niet bij voorbaat te zeggen. We hebben natuurlijk wel een aantal talenten lopen door heel Nederland heen. Ja, en wij hopen ooit dat die uh, uh, de kans maken om dat te gaan redden. Maar nee. nogmaals, dat kan je van tevoren niet, uh, niet zeggen. Nee, maar heeft u bijvoorbeeld een olympisch programma... dat u daar probeert iemand voor klaar te stomen? Ja, daar werken wij altijd aan. Wij hebben onlangs twee jongens gestuurd naar de TK. Uh, nou, die waren dan wel ontzettend jong. Uh, de jongste van de leeftijdscategorie, zeg maar. Dus ja, echt potten hebben ze niet kunnen breken. Maar ze hebben in ieder geval wel geproefd aan de, aan de sfeer... En, uh, ja, ze weten waar ze nou naartoe mogen werken. En dat is voor de jeugd die daaronder komt is dat natuurlijk uh, heel moeilijk om naar te kijken. Want ja, als je het ziet, dan wil je het ook. En uh, dat betekent dat we hopen dat ze harder gaan trainen en in ieder geval een doel hebben. Nou, u kunt door in ieder geval. Richting 2020. Ja, Terry Slinkers van, van de Halter in Utrecht. Hartelijk dank. Ja, geweldig. Dank je wel. Jullie ook. Dank je. Het NOS Radio journal Media Overzicht Met Marjan Koekoek. Ja, u hoorde het net al. Er is in de VS veel discussie over de vermeende aanval in Syrië. De Telegraaf en de Volkskrant openen ermee. Het is angstig aftellen voor de president... of hij genoeg steun krijgt voor een vergeldingsactie op Assad. Obama zou in het congres momenteel geen meerderheid hebben... want een groot deel van de republikeinen tegenstemt, schrijft de Telegraaf. Volgens de Volkskrant is Amerika oorlogsmoe. Er bestaat een diepe aversie tegen zelfs de kleinste vorm van militaire actie. Als Obama morgen het tij niet weet te keren... in wat nu al de belangrijkste toespraak van zijn presidentschap wordt genoemd... koerst de VS af op een ongeluk van historische proporties, voorspelt de krant. En het bewijs dat Obama zegt te hebben voor een vermeende gifgasaanval in Syrië... is niet 100% waterdicht, zei de Amerikaanse stafchef Dennis McDonough. Ik hoorde hem net ook al in het Witte Huis zondag in een interview met CNN. En volgens dit stafchef is een gezond verstand voldoende... om te weten dat het regime een gifgasaanval in Damascus heeft uitgevoerd. Hebben we een foto of onweerlegbaar bewijs nodig als we twijfelen? Het is geen rechtbank, zo werken inlichtingen niet. Niemand weerlegt de inlichtingen en niemand twijfelt aan de inlichtingen. Nederland krijgt een nationale Wikileaks. 15 mediaorganisaties lanceren vandaag een website die klokkenluiders kunnen gebruiken om documenten, opnames of beelden aan hen door te spelen. Staat in trouw. Ja, en een heleboel andere kanten. inmiddels. Publics heet het. Het is zo ingericht dat geüploade bestanden alleen kunnen worden geopend door de journalisten voor wie het materiaal is bedoeld. Ook wordt de anonimiteit van de klokkenluider... maximaal gewaarborgd, al dus de krant. Ook de NOS doet mee. Ik spreek ja. er straks over met uh, mijn eigen hoofdredacteur. Marcel Gelaaf. hij komt straks. Dan het CDA is uh, intern hevig verdeeld... over het al dan niet steunen van de pensioenplannen van het kabinet. Daarmee opent het AD. Christen Democraten in de Eerste Kamer... staan onder druk van hun collega's van de Tweede Kamerfractie... om hoe dan ook tegen te stemmen. Maar de senatoren willen het plan op inhoudelijke gronden beoordelen en weigeren de deur bij voorbaat dicht te gooien. In dezelfde krant staat ook nog dat Portugese bedrijven de afgelopen jaren via brievenbusfirma's in Amsterdam massaal belasting hebben ontweken. Lijkt uit een rapport van de Stichting Multinationale Ondernemingen. Uw vermogen verdient serieuze aandacht. Een bank op maat met keuzevrijheid ook bij uw beleggingen, waar vakmensen persoonlijk hun ideeën met u delen. Het kan, bij Theodor Gielissen. Serious money taken seriously. Goedemorgen, Autotaalglas. Ja, hallo, kan ik die leuke mini gebruiken? Ah, onze leenauto. Ja. U heeft ruidschade, begrijp ik? Nee, moet dat dan? ruitschade, Maak gebruik van onze gratis leenauto. Bel Autotaalglas 0800 0828.